7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Opnieuw spannende dag in Politiek Den Haag. Sprintermachinist reed volgens journalist Door Rood. En Robin van Persie, voetballer van het jaar in Engeland. De ministers van de VVD en het CDA besluiten vandaag of ze hun ontslag aanbieden. of dat ze doorgaan als minderheidskabinet.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 De gevechten braken uit nadat Zuid-Soedanese troepen zich hadden teruggetrokken... uit de plaats Heglig, dat bij Z Soudaan hoort. Ze hadden de stad zo'n tien dagen in handen. Heglig is van vitaal belang voor de Soedanese economie. De helft van de Soedanese olieproductie wordt hier opgepompt. VN-chef Ban Ki-moon en de Amerikaanse president Obama... hebben de leiders van de twee landen opgeroepen... om de ruzies over land- en oliebronnen door onderhandelingen op te lossen. De campagne Nederland leest staat dit jaar in het teken van de Donkere Kamer van Damocles van Willem-Frederik Hermans. Met de jaarlijkse campagne wordt geprobeerd om Nederlanders aan het lezen te krijgen en om een discussie op gang te brengen over het boek dat centraal staat. Leden van de bibliotheek krijgen een gratis exemplaar. De Donkere Kamer van Damocles gaat over een sigarenhandelaar die tijdens de Tweede Wereldoorlog opdrachten uitvoert voor zijn dubbelganger die zegt dat hij een verzetsman is. Hermans overleed in 1995. In 1971 kreeg hij de PC-hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. Nederland leest wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden... en duurt van 1 tot en met 30 november. In Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident was rond 10 uur gisteravond in een waterpijpbar in stadsdeel De Bijp. Slachtoffer is een man. De vermoedelijke daander sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden.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 De rest van de week blijft het wisselvallig. Wel wordt het vanaf woensdag iets warmer. AANB heeft informatie, Kleine 70 kilometer file. De langste file is op de A7, Hoorn-Zaandam... voor de afritweide Wormer over 6 kilometer langzaam rijden. Vanuit Alkper op de A9 naar Amstelveen. Bij Knopen Raasdorp 5 kilometer. A12 naar Utrecht 6 kilometer tussen Gouda en Nieuwebrug. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer.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 Goedemorgen, het is 7 minuten over, 717 mensen raakten gewond bij dat treinongeluk in Amsterdam. Hoe gaat het met ze? En vooral natuurlijk met de zwaar gewonden. We spreken straks de medisch coördinator bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Maar eerst uiteraard naar Den Haag. Want dat beleefde een meer dan heftig politiek weekend. Premier Rutte en CDA-onderhandelaar Verhagen dachten vrijdagavond een akkoord te hebben. Zaterdag nog één sessie om de laatste details te regelen. En dan zat de klus erop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 De hoop dat we een krachtig antwoord kunnen geven op, op de crisis... die is vandaag door, door Wilders de grond ingeboord... kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders... vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Ik kan mijn kiezer recht in de ogen kijken. Ik heb mijn rug recht gehouden. Ik ben voor hen opgekomen. En dit pakket is niet in het belang van de PVV. De PVV schrok op het laatste moment terug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 Wij gaan gauw naar Den Haag, naar Joost Vullings. Joost, want wat is er toch zaterdagochtend gebeurd op de burelen van de PVV? Het waren gisteren geruchten dat hij door vijf fractieleden voor het blok is gezet. En als je een akkoord gaat, als je akkoord gaat met uh, hetgeen afgesproken is tot nu toe in het kashuis, dan zijn we weg. Wat is daarvan waar? Wat weten we al? Ja, dat nieuws kwam uit een, een, een blog, de Dagelijkse Standaard. Nou, Het is door Wilders ontkend. We hebben natuurlijk geprobeerd zoveel mogelijk PVV-fractieleden te spreken. Die ontkennen het ook ook allemaal. Uh, dus ja, dan blijft uh, uh, vooralsnog de lezing van Wilders over... dat hij zaterdagochtend met een aantal fractieleden... het pakket heeft be uh, bekeken en een samenspraak heeft besloten... dit is niet uh, goed voor onze kiezer. Dus wij zeggen er nee tegen. Aan de andere kant er, kom, uh, er zijn er toch wel zoveel geruchten rond de PVV-fractie. We kunnen in ieder geval wel vaststellen dat het daar broeit. Maar hoe het nou precies gegaan is, ja, dat zullen we voorlopig niet weten. Ben ik bang. Wat je wel ziet is dat de VVD uh, gebruik... Van deze situatie om de PVV weg te zetten als onbetrouwbaar. En in dat verband valt dan vaak het woord de LPF, de vergelijking met die partij. En zoals we weten was dat nogal een chaotische partij. En dus is een samenwerking tussen PVV en VVD voor de toekomst uitgesloten. En dus ook met alle andere partijen, zo lijkt het wel. Ja, eh, mocht de VVD daar ooit op terugkomen, eh, dan, dan is het wel heel ongeloofwaardig. Als ze iemand nu onbetrouwbaar vinden, dan zou het toch gek zijn als dat weer eh, verandert. Dus ja, met de breuk heeft Wilders dus duidelijk gekozen voor het isolement. Na de verkiezingen zal hij eh, groter zijn dan nu, eh, kleiner zijn dan nu. Maar in ieder geval zit hij dan in zijn eentje in de oppositie. En eh, nou goed, voor de VVD één geluk. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid sluit een samenwerking met de VVD niet uit. Dus er dienen zich weer nieuwe partners aan. Maar goed, uh, uh, uh, wil er zelf overigens wil verder niet meedoen aan het zwarte pieten. Die uh, kiest ervoor uh, om boven de partij te staan. Althans, zo wil hij doen overkomen. En dat is zijn strategie op dit moment. Oké, okay, nou dat is uh, vandaag weer volop overleg. Op alle fronten, binnen alle partijen, binnen de ministerraad. Mm. Zo goed als zeker verkiezingen? Ja, daar, daar gaat iedereen van uit. Het is meer uh, welke datum gaat het worden. Uh, in theorie kan het voor de zomer, maar dat heeft één een nadeel. Dan kunnen nieuwe partijen zich uh, niet meer aanmelden, niet meer meedoen. En dat vindt iedereen ondemocratisch. Dus wordt het na de zomer. En dan ligt het toch wel heel erg voor de hand... dat het ergens begin half oktober de verkiezingen zullen zijn. Maar dan vandaag, want wat denk je nou? Zal Rutte ontslag van zijn kabinet aanbieden... of toch nog even als minderheidskabinet verder gaan? Ja, dat is de keuze die ze hebben om half tien... als de ministerraad bij elkaar komt. Ja, ik ga ervan uit dat hij er toch voor kiest... dat hij het ontslag gaat aanbieden vandaag bij de, bij de koningin En anders krijgen we wellicht nog gewoon morgen in het debat... mocht hij ervoor kiezen als minderheidskabinet door te gaan... een motie van wantrouwen aan zijn broek... en dan is hij alsnog demissionair. Wat staat er allemaal op het programma vandaag in Den Haag? Want ik zei al even, de ministerraad komt bij elkaar... Daar zal plaatsvinden, maar er gebeurt meer, hè? Ja, sowieso komen de CDA-VVD-ministers nog uh, in eigen kring even bij elkaar voordat ze de ministerraad ingaan. Uh, na de minister gaat, uh, gaat Mark Rutte sowieso naar de koningin toe. Uh, die zal later haar vaste adviseurs ontvangen, dus de vicevoorzitter van de Raad van State, Piet Heijn Donner. Wat zal die blij zijn met zijn nieuwe baan. En uh. natuurlijk ook uh, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vette Graaf en Gerdy Verbeet. Daarnaast zijn er diverse fractievergaderingen. Uh, want uiteindelijk was deze breuk toch voor heel veel mensen zeer onverwachts. Dus ook de oppositie moet zich beraden uh, Ja, wat ze allemaal verder willen. Dat wordt uh, ja, voor iedere partij de, de vraag van welke datum willen we verkiezingen... wat willen we met die begroting 2013, want die moet er ook nog komen. En om negen uur gaan natuurlijk ook nog de financiële markten open... En dan kunnen we zien uh, hoe er internationaal gereageerd gaat worden... op wat zich hier dit weekend heeft afgespeeld. Ja, ook dat is interessant inderdaad. Het Zeker, heel spannend voor dat. Wij ja. gaan uh, veel aandacht eraan besteden. Uh, de komende uren, Joost Vullings voor nu bedankt. Wij spreken hier later nog. Wij spreken later ook trouwens met Nedi Kroes, eurocommissaris. Die is boos, heel boos op de PVV, hoort u meer over. En Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis... aan de Radboud Universiteit. 13 minuten over 7, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. 16 personen lagen gisteren nog in het ziekenhuis als gevolg van dat treinongeluk zaterdag in Amsterdam. In totaal raakten 117 mensen gewond bij dat ongeluk en één vrouw overleed zondag aan de gevolgen van haar verwondingen. Traumachirurg en medisch coördinator bij het VU Medisch Centrum, Frank Bloemers, Goedemorgen. Goedemorgen. Gewonden lagen in meerdere, liggen in meerdere ziekenhuizen, hoeveel nog bij u? Uh, op dit moment liggen nog vier patiënten bij ons opgenomen. En hoe is het met hen? Ze uh, zijn buitenlevensgevaar. Ja. Ja, hoeveel heeft u er in totaal behandeld? Uh, gisteravond uh, werd het uh, rampenplan opgestart en kregen we uiteindelijk 27 patiënten. Waarvan zeven uh, uh, opgenomen moesten worden en voor medische behandeling of acute operatie. En zondagochtend konden er drie naar huis. Dus er liggen nog vier opgenomen. Meneer Bloemers, gisteren hoorden we het bericht dat de mensen zwaar gewond tot zeer zwaar gewond waren. Een aantal van hen althans. Wat, wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan? Wat hadden deze mensen? Uh, nou, als bij zo'n ramp uh, moeten de patiënten gecreëerd worden. Dus die worden ingedeeld in uh, Ernst van letsel. Uh -huh. Daarbij uh, heb je grofweg drie uh, categorieën. En uh, ja, dus de lichtgewonden die uh, na korte behandeling naar huis kunnen. De zwaargewonden die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. En dan de... Ja, levensbedreigend. Gewonde patiënten, dat is de hoogste categorie. Maar aan wat voor verwondingen moeten we denken? Dan uh, kunt u denken aan uh, letsels aan de wervelkolom, uh, hersenschudding, letsels van de borstkas, open beenbreuken. Maar open beenbreuk lijkt mij niet levensbedreigend. Uh, waar, ja, als waar... het open is en er grote bloeding bij is. Dus mijn Dan zou het wel leven... lijkt ja, ja. Dat het niet direct levensbedreigend zijn. Maar dat is, dus, dat is dus een voorbeeld van zwaar gewond. Ja. Maar hersenletsel kan natuurlijk dus nog levensbedreigend. Ja, exact. En dat zijn patiënten die je dan in ieder geval ter observatie opneemt. Ja. Zijn, zijn dit de verwondingen die ontstaan als je door zo'n treincoupé wordt geslingerd en onderweg van alles tegenkomt? Ja. ja. Een beetje vergelijkbaar met, uh, wel het anders het ongeval was met de crash van Turkish Airlines, ja. zagen we ook dit soort letsels. Ja. Gisteren overleed een vrouw. Zijn er nog meer mensen in een van de andere ziekenhuizen waarvan de verwondingen levensbedreigend zijn, zoals bij deze vrouw? Ik kan alleen dan voor het vuurmedicentrum spreken, maar daar we geen, geen patiënt overleden. NS en ProRail gaven gisteren persconferentie bij de organisaties prijzen de hulpverleners voor het snelle en professionele optreden. Hoe is het bij u in het ziekenhuis gegaan? Heeft alles gewerkt? Alle rampenplannen, alle noodplannen? Ja, we hebben een rampenplan, dat heet het Sierop. En dat uh, oefenen we regelmatig uh, samen met de brandweerpolitie en de ambulance diensten. En uh, dat plan wordt ook steeds bijgesteld en dat uh, werkt eigenlijk uitstekend. Het is zo natuurlijk dat het uh, ongeval op de zaterdagavond plaatsvond. Ja. En uh, dan uh, moeten veel mensen van huis komen. En dat gaat met een modern belsysteem. En dat heeft uh, goed gewerkt. En ja, ik vind het heel bijzonder om te zien dat heel veel medewerkers... dan ook naar het ziekenhuis komen om te helpen. Bijna ook uit zichzelf of... Uh... Ook een paar enkele uit zichzelf, maar uh, meestal allemaal op oproep. Want hoe gaat het? Eens u, u krijgt een telefoontje? En dan... Ja, dus bij, bij zo'n ramp, dus, ja, we ontvangen natuurlijk wel via de media al uh, berichten. En dan ga je in het, het ziekenhuis in de preparatiefase brengen. Maar je wacht totdat de ambulance dienst het uh, aantal slachtoffers heeft ingeschat. En Die nemen dan contact op met het ziekenhuis. En uh, dan ga je opschalen, zoals dat heet. En uh, we zijn vrij snel naar de hoogste schaal opgeschaald. En dan krijgt u plotseling zoveel mensen in één keer binnen met misschien wel vergelijkbare verwondingen. Ja. Is, is het mogelijk ze uit elkaar te houden? Ja, daar zijn we goed voor uh, opgeleid en getraind. En uh, de, dus de triage die op het ramterrein gebeurt, die wordt uh, letterlijk bij de deur van het ziekenhuis... Uh, bij de ingang van de eerste hulp opnieuw gedaan, opnieuw triage verricht. En zo worden de patiënten naar de juiste plaats uh, doorgestuurd. De shockroom of de eerste hulp of naar de afdeling. Goed. En daar bent u tevreden over? Hoe dat is ja, zijn we zijn tevreden over. We gaan dat natuurlijk nog evalueren. Maar het plan heeft gewerkt. Meneer Bloemers, medisch coördinator bij het VU Medisch Centrum. Hartelijk dank. Goedemiddag. Goedemorgen. Wat kost het opbreken van het katshuisoverleg? Of levert het misschien wel wat op? Marco B. Visser onderzoekt dat vanochtend. We spreken hem zo weer. Eerst maar eens even naar Kees Kwaks. Hoe stopt de weg, Kees? Een normale maandagochtendspits, Lara. Weinige bijzonderheden. Sterker nog, eigenlijk helemaal niks bijzonders te melden. Geen afsluitingen, geen ongelukken. De drie langste files. De A7 hoorde richting Zaandam. 11 kilometer langzaam rijden tussen Purmerend Noord en Knooppunt Zaandam. Het gaat langzaam op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 9 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Op de 28 vanaf Zollen naar Amersfoort, ook daar gaat het langzaam... over acht kilometer tussen Nijkerk en Amersfoort. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De socialist François Hollande is de winnaar van de eerste ronde... in de Franse presidentsverkiezingen. Hollande kreeg de meeste stemmen, maar de huidige president Sarkozy... zit hem op de hielen. Op 6 mei nemen ze tegen elkaar op in de tweede ronde. Correspondent in Frankrijk, Ron Linker. Goedemorgen. Dat is natuurlijk niet verrassend. Hè? Je had het al meermalen gezegd en iedereen had het voorspeld. Deze twee kandidaten zouden overblijven. Wat is dan wat jou betreft het belangrijkste gegeven van gisteravond? Nou, de volgorde Marcel. Hè? Gedurende de nacht is het tellen van de stemmen doorgegaan. Uiteindelijk verslaat François Hollande Nicolas Sarkozy met bijna anderhalf procent. Dus het was dan ook François Hollande die vol dynamiek de tweede en beslissende ronde ingaat en die aankondigde dat hij ook de komende dagen veel Fransen wil ontmoeten en mobiliseren. Je continuerai à rencontrer les Français, à les mobiliser et leur dire la fierté qui est la mienne de conduire cette campagne et qui sera, s'ils si la fierté. De conduire le pays comme président de la République. Merci. Ik zal de kiezers ontmoeten en zeggen dat ik trots op deze campagne ben. Dat zij François Hollande gisteravond. Maar dat is ook precies wat zijn rival, de zittende president Sarkozy, zegt. Ook hij sprak gisteravond zijn aanhangers toe. En ik appel nu tous les Français qui mettent l'amour de la patrie au-dessus de toute considération partisane of de tout intérêt particulier. Iedereen die van dit land houdt, die moet op mij gaan stemmen, zegt president Sarkozy. Dus Marcel, als je beide kandidaten aanhoort, dan moet je zeggen dat Hollande weliswaar betere papieren heeft, maar dat de strijd nog altijd niet definitief beslist is. Nee, want als we kijken naar de bijna 20% van de kiezers die op Marine Le Pen heeft gestemd van Front National, mm -hmm. waar verklaar je dat succes? Maar ze heeft inderdaad een hele succesvolle campagne gevoerd. Hè? De hoogste score ooit voor het Front National. Het is in de nacht nog wel iets naar beneden bijgesteld. naar 18 procent, maar desalniettemin een heel groot succes voor haar campagne. Uh, het traditioneel belangrijke dossier voor het Front Nationaal. Immigratie, dat heeft een beperkte rol gespeeld. Uh, haar campagne ging meer over de frustratie over Europa. En ze wilde dat Frankrijk uit de euro stapt. Over werkloosheid, koopkracht. Nou, Dat zijn thema's die, die heel erg aanslaan bij de kiezers op dit moment. En uh, ja, je kunt ook zeggen dat haar succes dat op zekere hoogte het e check is geweest voor Sarkozy. Hè? Die is er niet ingeslaagd om de kiezers aan de rechtervleugel in zijn kamp te krijgen. En dus is nu de conclusie dat de achterban voor Le Pen uh, de sleutel is tot het succes van Sarkozy. Hij heeft haar kiezers nodig. Maar ja, het is maar zeer de vraag of ze bereid zijn om in de tweede ronde het vertrouwen te geven aan de, aan de president. Ja, maar die moet hij dus binnenhalen, Ron, Wat gaat hij doen de komende twee weken om dat te proberen? Nou, hij zal er zeker uh, keihard tegen aangaan. Vanaf vandaag al met soms meerdere campagnebijeenkomsten op één dag. En ja, laten we even naar zijn score kijken. Iets meer dan 27 procent. Dat is niet veel slechter voor hem dan in 2007 bij de eerste ronde. Tel daarbij op dat het Front Nationaal nog eens 20 procent vertegenwoordigt. Dat is 47. En in het centrum het modem van François Bayrou nog eens 10 procent. Dat is 57. En dan zie je dat aan de rechtervleugel en in het centrum de kiezers wel degelijk zijn gaan stemmen. Ja, de komende twee weken zal hij dus moeten proberen die kiezers in zijn kamp te halen. En ja, dat, dat moet met een, een, een spagaatstrategie, lijkt het wel. Hij moet aan de ene kant proberen de kiezers van extreem rechts te overtuigen... aan de andere kant dus de kiezers in het politieke midden. En dat wordt voor hem een hele grote uitdaging. En gaan er nog debatten plaatsvinden? Ja, er staat in ieder geval een debat gepland voor 2 mei. Het is nog niet op beide kampen bevestigd. Maar uh, ja, Sarkozy verwacht heel veel van dat debat. Uh, terecht, denk ik. Want een hoop kiezers, die moeten nog hun keuze gaan bepalen voor de tweede ronde. Zullen dat doen op basis van dat debat. Uh, hij toonde zich gisteravond trouwens heel erg strijdbaar. Omdat hij vroeg om drie debatten binnen 15 dagen. Nou ja, kennelijk verwacht hij dus in een rechtstreeks verbaalduel Hollande te kunnen verslaan. Goed, dat feest van die drie debatten, dat krijgen we vooralsnog niet. Want Hollande heeft het van de hand gewezen. Hij kwam hier vannacht om drie uur eindelijk in Parijs aan bij zijn appartement. En toen zei hij, ja Sarkozy kan niet op eigen houtje de regels gaan veranderen. We ja. houden één debat en dan laten we het bij. Okay. Ronddenken vanuit Parijs, dankjewel. De donkere kamer van Damocles dan. Het beroemde boek van Willem-Frederik Hermans over goed of fout in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dit jaar wordt dit boek uit 1958 weer volop weggegeven. Het staat namelijk centraal in de campagne Nederland leest.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 Door naar Mark Robin Visser, die is bij Econoom Barbara Baarsma vanochtend onder andere. En samen proberen ze deze ochtend de balans op te maken van de misgelopen onderhandelingen in het katshuis. Hoe ver zijn jullie inmiddels, Mark Robin? Nou, wij, wij hebben geprobeerd, Lara, de rekening te maken van wat dit allemaal gekost heeft, maar ik dacht net, ja, je kunt het misschien ook op een andere manier bekijken, levert het ons eigenlijk ook nog wat op? Mevrouw Baarsma, je zou kunnen zeggen, misschien is het een hele domme vraag, maar er wordt op dit moment vanwege het afbreken van het kanshuisoverleg niet bezuinigd, dus dat is in zekere zin misschien ook wel een klein beetje positief. Ja, helaas. Uh, ik ben ook optimist van aard. Maar in dit geval kan ik toch echt niet uh, mijn aard volgen. En het nieuws is gewoon echt slecht. Uh, het feit dat we nu niet bezuinigen... Uh, voelt misschien wel fijn op de korte termijn... maar op de lange termijn gaat dit niet werken. Natuurlijk was het het fijnst geweest als we er uh, gewoon uit waren gekomen. Uh, overigens uh, met een wat ander akkoord wat mij betreft... dan, er, dan we nu in de krant hebben kunnen lezen... Uh, maar uh, nee, ik kan hier niks positiefs in uh, ontdekken. We hebben onder andere in de kranten kunnen lezen... dat er gesproken is over een verhoging van de BTW. Het lage tarief naar 7, het hoge tarief naar 21. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, wat je ziet is, omdat dit, uh, kabine, omdat dit, dit, dit hele akkoord... eigenlijk onder het gestern stond van... wij zullen en moeten om politiek gezichtsverlies in Brussel te, verliezen en, uh, te voorkomen... Sorry, zullen wij in 2013 op die 3% maximaal begrotingstekorten uitkomen. Dat kun je alleen halen als je met een hakbijl erin gaat. Uh, en dat is ook gebeurd. Uh, er is in totaal 14,5 miljard opgehaald. Daarvan is meer dan de helft... Uh, of sorry, een derde is uh, door die btw uh, ontstaan. En nog een keer, nou bijna een kwart, doordat de ambtenaren op nul zijn gezet... en omdat ja, bepaalde prijsindexcijfers niet in de marktsector worden meegenomen. Dus meer dan de helft heb je dan al te pakken. Daar zit geen hervorming in. Dat is die hakbel hè, waar, ik aan had, waar ik het over had. En ik denk dat als we niet zo ja, vast hadden gehouden aan die 3%. procent als we onszelf hadden toegestaan om te zeggen... we moeten op lange termijn naar houdbare overheidsfinanciën. En dat betekent dat als we nou in 2014 richting die 3% gaan... en dan kunnen we daarna juist ja, naar een overschot wat nodig is... omdat we uh, vergrijzing op ons af zien komen, uh, hogere zorgkosten. Dus dat overschot waar we eigenlijk naartoe moeten... die 3% is absoluut niet genoeg... Uh, was alleen maar mogelijk met forse hervormingen. En door je doodstaren in 2013 op 3%, was eigenlijk het blik op die hervormingen volledig weg. Ja. Uh, u zegt ook eigenlijk, kon het niet anders, omdat die 3% door Nederland in Europa zo ontzettend was gepredikt. Hè? Die andere landen werden erop aangesproken. Ja, je ziet ook nu, ik zag toevallig even, in. in volgens mij was het de Volkskrant, of, of de FD, dat weet ik even niet. Maar er stond een staatje met hoe in andere kranten, in Spanje, Italië... Uh, en ook zelfs Engeland, gekeken wordt naar wat hier nu gebeurt. Nou, enig leedvermaak zie je daar wel uh, niet eens tussen de regels... maar gewoon in de regels staan. En dat is natuurlijk wel... Ja, dat, dat is zo jammer. Hadden we dat nou maar niet gedaan... hadden we nou maar niet het beste jongetje van de klas gespeeld... en hadden we gewoon rationeel, uh, veel rationeler gekeken... naar de, om, ja, de Nederlandse steun aan dat steunfonds... gewoon om die Zuid-Europese landen te helpen. Ook al hadden ze er misschien zelf een potje van gemaakt... het was altijd nog goedkoper om ze te helpen... En populisme is altijd duur. Ook verrekt zich dat hier weer. Nou, mevrouw Baarsma, hartelijk bedankt. Ik denk dat Nederland voorlopig even op de blaren moet gaan zitten. Even kort. Ja, dat denk ik wel. Als de overheidsfinanciën op orde brengen, betekent dat we de komende jaren de broekriem aan moeten trekken. Professor Barbara Baarsma, hartelijk dank. Wij, de leden van de ANWB, rijden niet alleen in auto's, maar ook op fietsen, bakfietsen of bronfietsen. Ook daar kunnen we pech mee hebben. En dat is pech hebben.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 Voorkom problemen en kijk op Weethoeetzit.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Opnieuw een spannende dag in Politiek Den Haag. Een sprintermachinist reed volgens journalist Door Rood. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doorald Negens. Een belangrijke dag vandaag in Den Haag. Na het mislukken van het katshuisoverleg zaterdag wordt vandaag bekend hoe het kabinet verder gaat. Om half tien begint de ministerraad. Ministers van de VVD en het CDA besluiten dan of ze hun ontslag aanbieden... of dat ze doorgaan als minderheidskabinet. Politiek verslaggever Joost Wellings.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 En ook de Telegraaf schrijft dat de sprinter door rood is gereden. Die krant baseert zich op bronnen binnen ProRail en de NS. Prorail. Hoe graag wij. De rest van Nederland zo snel mogelijk een antwoord willen krijgen op wat nou precies de oorzaak is. Gaan we toch op dit moment niet erop reageren. Er zijn natuurlijk onderzoeken die op dit moment uitgevoerd worden. Die Onderzoeksraad van Veiligheid is natuurlijk bezig. Wij zijn zelf met een onderzoek nog bezig. NS natuurlijk ook. Dus dat willen we eerst even grondig doen. voordat we een objectief antwoord kunnen geven daarop. De beperkingen voor het treinverkeer bij Amsterdam zijn voorbij. Vanochtend vroeg is het spoor vrijgegeven. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing is gewonnen... door de socialist François Hollande met 28 van de stemmen. De zittende president Nicolas Sarkozy eindigde daar vlak achter. Tweede werd hij. En op 6 mei is er een tweede ronde. Sarkozy roept alle Fransen op die de vaderlandsliefde... boven hun eigen belangen plaatsen om op hem te stemmen. En ik maintenant nu alle Fransen die het amour van de patrie... op de van of de particuliere interesse om me te uneren en me te Vive la Republiek en vive la France. Nicolas Sarkozy, gisteravond. En in Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident was gisteravond rond 10 uur in een waterpijpbar in stadsdeel De Pijp. Het slachtoffer is een man en de vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online.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 De opvallende zaken, het meeste vertraging op de A7 Hoorn-Zaandam. 12 kilometer langs rijden tussen Purmerend-Noord en knooppunt Zaandam. Het gaat ook niet al te snel op de A12, vanaf Den Haag naar Utrecht. 8 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Op de A15, vanaf Nijmegen naar Gorkum, staat 6 kilometer voor scheld giessendam Zijn auto stilgevallen op de rechte rijstrook. A28, Zwolle-Utrecht, 8 kilometer voor de Afrit Maren. En tenslotte de A50 vanuit Arnhem naar Os. 6 kilometer voor knooppunt Ewijk.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 Pertinente vragen zonder zagen. Zeg Bart, ja, waarom werken die accumachines van Stiel zo goed? Kijk, John, je kan zo'n machine het best vergelijken met een tapiertje. Oh ja? Ja, het ene glas is nog niet leeg, of het volgende is alweer volgeladen. Nou, mijn glas is leeg. Mijn ook. Dus laat nog, nog maar, maar eens vol. Stil, sterk werk. minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via nos.nl. En daar leest u heel veel en ziet u en hoort u heel veel over de politieke crisis. Ja, die wordt ook in Brussel trouwens op de voet gevolgd. Premier Rutte en minister van Financiën de Jager stonden immers de laatste twee jaar aan de basis van een strenge aanpak van begrotingen in Europa. Ze lazen andere landen zelfs de les. Zo eisten ze de komst van een supercommissaris en pleiten ze voor boetes voor wie zich niet aan de regels hield. Maar kan Nederland eigenlijk nu zelf nog wel aan die eisen voldoen. Correspondent Tijn Sadé in Brussel. Tijn, um, ja, in dat opzicht natuurlijk een uiterst pijnlijke situatie. Verlies, denk je in Nederland hiermee, geloofwaardigheid. Jazeker, het is te meer pijnlijk omdat Nederland, het is al vaker gezegd de afgelopen dagen, op zo'n luide toon anderen die les heeft gelezen. Premier Rutte, minister van Financiën, de jager, die bleven tijdens al die vergaderingen in Brussel weliswaar koel cool en zakelijk. Ze spraken over hoe ze anderen de duimschroeven wilden aandraaien. Maar op de achtergrond waren er altijd die harde uitspraken van Geert Wilders over luie Grieken potverteerders uit knoflooklanden. Ja, en dat is uh, toch een beetje wat men in Europa onthoudt, hè. Die beledigingen, beledigingen die toch van een partij komen waar de Nederlandse premier zaken mee deed. Dus ja, het is niet verwonderlijk dat er nu uh, met leedvermaak uh, wordt gereageerd op de situatie in Nederland. Hè. In de Belgische media klonk het al wat pesterig dit weekend. Wat ons in België lukte, nou, dat lukt onze noordenburen dus niet. En het wordt ook een beetje haatdragend uh, als de leider van de eurofractie hier in Europa zegt... Dit krijg je er nou van als je zaken doet met extreem rechts. Nou, een beetje steken onder water als verlaat reactie op het stoere optreden van Nederland in Brussel de afgelopen anderhalf jaar. Waarom we dit doen is niet vanwege Europa. Waarom we de begroting in orde brengen is niet omdat meneer Reen dat wil. Wij hebben zelf meneer Reen deze macht gegeven. Wij zijn de, het land van de supercommissaris, die is er nu. Ja, wij zijn heel erg streng in het beoordelen of het genoeg is. Hoe krijgen we het huishoudboekje ook in Europa op orde bij landen...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 Essentieel. De commissie en het hof zien daarop toe. En zo nodig worden er ook boetes opgelegd als dat niet gebeurt. Maar we vinden wel dat er veel strengere regels en met name de handhaving ook veel strenger zou moeten. Dat vinden wij zo belangrijk omdat dat in Nederland zelf van groot belang is. Voor onze kans op banen groei, voor onze kans op economische vooruitgang. Uh, ten tweede uh, is afgesproken dat het heel lastig zal zijn voor... Politici om besluiten van de commissie ten aanzien van het afdwingen van begrotingsdiscipline. om die besluiten weer terug te draaien, te overroelen, te veranderen. Nou ja, met enorme overtuigingen speelde Nederland dus een hoofdrol bij de totstandkoming van die begrotingsdiscipline. En bij herhaling uh, zei premier Rutte in Brussel. Nou, dat kon je net ook horen. dat het voor politici heel lastig moet worden. om terug te komen op gemaakte afspraken. En dus, Stijn, kun je Brussel niet de schuld geven... maar moet je zelf een boetekleed aantrekken. Waar komt dat concreet op neer? Wat uh, moet Rutte, wat moet dit kabinet dus nog doen... Ja, heel veel en heel snel. Hè. Die afspraken uh, die gelden voor alle landen in de Europese Unie. De commissie wil op 30 april aanstaande, over acht dagen dus, van alle landen, niet alleen Nederland dus, hè, duidelijkheid over hoe ze hun begroting op orde gaan brengen. Nou, waar je dan precies op uit moet komen en wanneer, dat is een beetje verschillend per land. Voor Nederland geldt in ieder geval in 2013: moet je dus op die 3% maximaal begrotingstekort uitkomen. Nou, met die harde afspraken zijn Rutte, Verhagen en Wilders weken geleden al begonnen. Onderhandelen en als Wilders die Brusselse dictaten, zoals hij ze noemt, niet pikt, dan had hij dat natuurlijk meteen kunnen zeggen, nog voor ze in het katshuis de gesprekken begonnen. Nou ja, de zaak is geklapt uh, en Rutte en minister De Jager die staan nu voor de onmogelijke taak om in de komende acht dagen, dus uh, een overtuigend rapport naar Brussel te sturen. Ja, en uh, wij zeiden het al: Nederland heeft zelf gepleit voor boetes voor wie zich niet aan de regels houdt. Uh, wat als Nederland die deadline niet haalt, krijgen we dan inderdaad oh. een boete of duurt dat nog wel even? Ja, die, die praten over die boetes, dat is nog een beetje taboe. Hè. Er hangt altijd in de lucht dat als je uh, in 2013 niet op die 3% uitkomt... dan kun je altijd natuurlijk nog gaan praten in Brussel. Maar uh, er hangt in de lucht dat je uh, risico loopt... dat je een maximale boete van ruim 1 miljard euro krijgt. Nou, uh, laten we daar nog niet op vooruit lopen. Eerst moet die deadline gehaald worden haalt uh, Nederland die deadline niet, 30 april, aanstaande. Nou, dan komt Rutte in een situatie terecht... waar hij dus zelf zijn beloftes aan Brussel moet breken. Ja, en dat is voor de Europese Commissie echt een doemscenario. Dat uitgerekend Nederland, dat andere landen het voorbeeld wilden geven... nu zelf niet kan leveren. En de Commissie vreest dat dan na Nederland ook andere landen... komen aankloppen om te vragen voor begrip... voor hun specifieke moeilijke situatie. En dan begint natuurlijk dat begrotingspaling pakt te wankelen. Dat pakt dat juist rust had moeten terugbrengen in de eurozone. Interessante tijden breken aan. Correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. Dank je wel, Tijn. Tom van het hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Zullen we het maar hebben over de tweede plaats? Ja. Ja. ja. lijkt het langzamerhand wel op. Want Ajax speelde matig, maar deed wel een hele grote stap. En gaat inderdaad gewoon die titel ophalen. Maar daarachter, daarachter daar gebeurde van alles. Hè. Feyenoord 2-1 winst tegen ADO. PSV 2-1 tegen NEC. AZ 2-1 tegen VVV. Twente 1-0 in de laatste minuut bij Excelsior. Ze wonnen alle vier. Want Herenveen haakte een beetje af door een gelijkspel tegen Herakles En Feyenoord maakte veruit de beste indruk van die alle vier. AZ speelde ook nog wel aardig. Maar met name PSV en Twente was ploeteren, ploeteren, ploeteren en ja toch nog de winst op de valreep. En het gaat allemaal om die tweede plek. Uh, ik zeg er nog maar eens bij, het is een voorronde plaats in de Champions League. De miljoenen stromen dan nog niet binnen. Maar goed, dan heb je in ieder geval daar kans op. Feyenoord AZ komend weekend. Uh, Twente, Ajax, uh, Roda tegen PSV. Kortom, het gaat nog wel even door, de Tombola. Heerenveen nogmaals lijkt afgevallen. Vier kandidaten voor de tweede plaats. Ze willen hem allemaal hebben. Je bent geneigd op dit moment Feyenoord de beste kansen toe te dichten. Maar als je naar het programma kijkt, doet PSV natuurlijk ook gewoon mee. En als gewoon naar de stad kijkt, dan doen die twee anderen ook gewoon mee. En het is heel lastig, want de druk neemt toe. En dat uh, zie je bij al die clubs uh, terug. Feyenoord lijkt daar tot nu toe het best mee om te kunnen gaan. Daar waren de verwachtingen ook het laagst. En misschien is dat wel het grote voordeel voor de Rotterdammers. Ja, dat is lang geleden, hè. Feyenoord ja, en dan dan dan zou je die wel zo 1 ja, en 2 staan. Ja, daar zei gisteren iemand tegen mij, uh, dat is een vertrouwd beeld. Toen zei ik, dat zegt iets over onze leeftijd. Ja. Dat is wel en even bedankt. Even ja. geleden. Aan. Goed. Hey, is het elders in Europa net zo spannend trouwens als ja, het is band wel overal naar een kookpunt aan het gaan. Niet in Duitsland, waar Dortmund al de titel greep. Die wonnen zaterdag voor de tweede keer op rijtitel. Dat is toch opmerkelijk voor zo'n club. Een fantastische prestatie. Maar in Engeland liet Manchester United twee punten liggen tegen Everton. En City staat nu op drie punten. En City United gaat nog gespeeld worden. Robin van Persie werd daar overigens de derde Nederlander na Bergkamp. En Van Nistelrooy, die tot speler van het jaar dat ze door zijn collega's gekozen werd, Dat is een zeer eervolle onderscheiding die hem ook enorm toekomt. Dit jaar. Real versloeg Barcelona eindelijk een keer en gaat op de Spaanse titel af. Milan liet met al die Nederlanders punten liggen tegen Bologna en Juventus. Dus het zijn allemaal vertrouwde namen. Maar met name de Engelse competitie die gaat ook naar een soort kookpunt toe volgende week. Heerlijk. Tom van der dank dankje. We praten zo door over de situatie in politiek Den Haag... en over wie er straks met die zwarte piet blijft zitten. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. 130 kilometer file staat er. De meeste vertraging heeft u op de A7, hoorn richting Zaandam. 12 kilometer langzaam rijden tussen Purmerend en Knooppunt-Zaandam. Gaat ook niet al te snel op de A12. Daarna richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 10 kilometer. Bovendien is daar na de werkzaamheden van afgelopen weekend... de verkeerssituatie een klein beetje veranderd. En je ziet het, het verkeer moet daar nog een beetje aan wennen... Er is een auto stilgevallen op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. De Hardingsveld Giesendam staat 9 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We praten door over het katshuisoverleg dat is vastgelopen. Afgelopen zaterdag verliet de PVV de onderhandelingstafel eerder dan gepland. Volgens VVD en CDA was een akkoord namelijk dichtbij. Maar is dat door toedoen van de PVV er niet gekomen? Wij praten erover met Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Mevrouw van Balen, welkom in de uitzending. Dank u wel. VVD en CDA zeiden heel erg verbaasd te zijn... over de actie van de PVV van Geert Wilders. Kunnen je zich voorstellen dat de beslissing van Wilders voor hen... inderdaad als een donderslag bij heldere hemel kwam? Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want ze zaten zo in de eindfase. En het, het verhaal van Buma, dat ze daar zaten in hun vrije tijdskleding... draagt ook wel bij aan de geloofwaardigheid van het feit... dat ze zeiden van ja, in deze allerlaatste fase waren er bijna uit... hadden we er echt niet meer mee gerekend. Hoe opmerkelijk is het dat iemand uh, in zo'n laat stadium uh, de stekker eruit trekt? Uh, zegt, ik kan er toch niet mee akkoord gaan. Want, we hoorden het net ook al van Tijn Sadee vanuit Brussel. Uh, die bezwaren golden zeven weken geleden ook al. Ja, precies. En ja, dat is heel opmerkelijk. Maar het is, het is wel eens eerder gebeurd. Het doet een klein beetje denken, maar dat was geen tussenformatie... maar een echte formatie, in 2003. Toen het CDA en de Partij van Arbeid ook al een, nou, twee maanden bij elkaar zaten te praten... He, dus een echte formatie. En toen waren ze ook al met de eh, CPB-berekeningen eh, bezig. En toen was het ook opeens vrij onverwacht. Nou, was er een einde aan die besprekingen. En herinneren we ons nog dat Wouter Bos naar buiten kwam... en zei dat hij zich grotelijks bedonderd voelde. Dus toen eh, ging het er ook heftig aan toe. Ja, want eh, de VVD en CDA wezen de PVV meteen aan als schuldigen. begonnen ook, nou, we haalden best venijnig uit. Vooral Verhagen van, van de CDA. Is dat de gewoonte bij zo'n abrupte scheiding? Ziet u dat terug in de geschiedenis? Ja, dat zie je echt vaker gebeuren. Want ze zijn heel lang met z'n drieën bezig... en echt heel gebroedelijk en radiostilte en arm om elkaar heen. En dan opeens ploft het toch. En dan, het woord verkiezing hangt meteen in de lucht. En als je de verkiezingen ingaat... ja, mensen vinden dit niet plezierig. Een kabinetscrisis, een politieke crisis. Dus dan wil je niet dat men gaat denken dat het aan jou ligt. Dus het Zwarte pieten dat begint doorgaans... vrijwel onmiddellijk na zo'n zo breuk, na zo'n crisis. Ja. Ja. Geert Wilders deed er trouwens niet aan mee. Vond u dat opmerkelijk? Ja, dat, maar dat was wel, dat is natuurlijk wel heel tactisch. Want hij zei vrij chique, hè, van daar doe ik niet aan mee. Zo met zo'n air van daar sta ik boven. Maar ondertussen wees hij dan als grote schuldige naar Brussel. Zo van ja, daar in Europa alsof hè, wij daar niet zelf bij betrokken zijn. Dus ook hij zocht de schuldige, maar op een heel andere manier. En dan geldt nog altijd het oude principe. Wie breekt, die betaalt, die krijgt de schuld? Ja, dat is, een, dat is een oud principe dat overigens niet altijd opgaat. Dat wel altijd wordt gezegd, maar zeker niet altijd waar is. En eh, Of ja, wie gaat de verkiezingen, stel dat die er komen. Eh, dan, die kans is erg groot. Wie gaat ze dan verliezen? Hè? Zo wordt het dan gezien. van Als iedereen zegt, ja, de schuld ligt bij Wilders, gaat hij dan ook echt verliezen? Dat is geen wet van mede en persen. Nou, um, zal de rol van de oppositie wel eens heel belangrijk kunnen gaan worden de komende tijd. Um, er moet iets naar Brussel, we hoorden dat net. Uh, 30 april is er een deadline. Uh, Hoe bijzonder is deze situatie op dit moment? Ja, dat is wel bijzonder, want 30 april is gewoon al over een week. Ja. Dus dat betekent dat er heel snel iets moet gebeuren. En je hoort ook heel veel zeggen over de eigen schaduw heen springen. Ja. En dat is inderdaad van groot belang, want als je nu alleen naar je eigen partijbelang gaat kijken... en alvast uh, de campagne gaat starten, dat is natuurlijk niet in het belang van Nederland. Omdat we toch, ja, het wordt een blamage voor Nederland. Het is net in de uitzending ook al gezegd van juist Nederland dat zo gehamerd heeft op die begrotingsdiscipline. Die zal zelf niet met iets kunnen komen in Brussel. Dus is het van belang dat ook de oppositie, uh, ja, toch met z'n allen zal gaan proberen voor het Nederlands belang om toch met iets te komen. En laten we niet vergeten, het is natuurlijk ook in het belang van de oppositiepartijen... want stel, die willen gaan regeren, hè, er komen verkiezingen... en die willen zelf regeringspartij worden. Dan, en, en ze zouden tot die tijd niet iets hebben gedaan aan de oplopende tekorten... Dan zitten ze zelf over, nou pak een beet, drie kwart jaar met een nog veel groter ja. probleem. Dus het is in ieders belang dat die, die oplopende financiële tekorten, dat dat een halt wordt toegeroepen. Ja, dus u zegt ze moeten in ieder geval voor 30 april wel met iets komen. Hoe moet je dan, wat is dan de um, beste constructie waar je voor kunt kiezen? Hoe moet het kabinet verder, want iedereen gaat ervan uit dat Rutte vandaag het ontslag zal aandienen. Maar ze kunnen ook verder als um, minderheidskabinet natuurlijk nog even. Ja, zeker. Ze kunnen verder als minderheidskabinet, maar dan moeten ze dus wel uh, ervan verzekerd zijn dat ze steun, gedoogsteun hebben in de Tweede Kamer uh, van anderen. Ja. Uh, ze kunnen ook besluiten om uh, ja, toch een volwaardig, zonder verkiezingen, maar dat gaan ze niet doen hoor, want iedereen heeft het al over verkiezingen. Maar uh, ja, ze hebben de Kamer is voor vier jaar gekozen, dus ze kunnen ook met z'n allen besluiten. Uh, tot een ander kabinet. Uh, ja. En dan zou de formatie meteen starten... en kunnen ze vrij snel een voorwaardig kabinet hebben. Maar natuurlijk niet voor 30 april. Dus de fracties zullen allemaal nu bij elkaar komen... om te zien hoe we nogmaals internationaal belang zullen gaan kijken... om op zo'n korte termijn iets op te lossen. Nee. En dan zijn inderdaad te vele mogelijkheden van als minderheidskabinet doorgaan, een tussenkabinet uh, formeren. Uh, van alles is mogelijk. Ja, mevrouw Van Balen, we hebben dat eens even uitgerekend. Uh, maar dat wordt dan als er verkiezingen komen. De vijf verkiezingen in tien jaar tijd. Wat zegt dat over Nederland? Dat, is wel, uh, dat zegt wel iets over onze politieke stabiliteit, die dus niet aanwezig is. Want ik heb eens even teruggekeken in de geschiedenis van de afgelopen zestig jaar. En het is inderdaad. Uh, zelden voorgekomen dat we twee, kabinets, of twee kabinetten hebben op rij... die de volle rit niet uitmaken. Dat is wel twee keer gebeurd dat er een tussentijdse crisis is en dat het klapt. Maar vijf op rij, en dan reken ik het tussen kabinetbalken en de drie niet mee... maar ook uh, kok twee uh, viel, dan zijn inderdaad vijf kabinetten... die de rit niet hebben uitgemaakt en sommige al na... Uh, een half jaar, mm -hmm. anderhalf jaar, twee jaar klappen. Uh, dat wijst er wel op dat ons land uh, politiek zeer instabiel is. Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. In de media natuurlijk ook veel analyses, beschouwingen, commentaren... en een interessante reconstructie in de Volkskrant. Op de basis van gesprekken met betrokkenen binnen en buiten het katshuis stelde de krant deze samen. De belangen van de bevolking interesseren me geen bal, zou Wilders gezegd hebben. Ja. Volgens de Telegraaf kan de politieke crisis in ons land... in Brussel op hoongelag rekenen. EU-diplomaten eh, schampelen nu juist bedweter Nederland... zich in de nesten heeft gewerkt. En de begroting in 2013 niet op de rails kan krijgen... De leider van de Europese liberalen, Verhofstadt, verwijt Wilders Griekse lafheid. En natuurlijk staan de oppositiepartijen in de rij... om schaamteloos kritiek te leveren. In het AD zegt Pechtold... we zagen een slechte film met het katshuis als decor... met de onderhandelaars als middelmatige acteurs... en met de kijker als de grote verliezer. Ja, ook de Belgische. De Standaard bekijkt de politieke crisis met enig leedvermaak. Zo schrijft de krant op de site dat Nederland Belgische trekjes krijgt. Dat vinden ze leuk. Verder is in het stuk te lezen dat Nederland voor vele maanden... ...politiek stuurloos is. En precies dat kunnen onze noorderburen missen als kiespijn. De Nederlandse economie staat er immers allesbehalve rooskleurig voor. Al dus de standaard. Naast de politieke crisis is het treinongeluk van zaterdag... in Amsterdam ook nog groot nieuws in de kranten. Die melden dat de machinist door een rood sein reed. In Trouw vertelt uh, stylist Mitchell Gray haar verhaal. We zaten heel relaxed, we lachten wat, tot de trein keihard remde. Ik vloog tegen de stoel voor me en stuiterde. Toen ik om me heen keek, zag ik dat mensen huilden en schreeuwden. Iedereen was in paniek. Sommige mensen waren hard tegen de ramen aangeklapt... en andere lagen op de grond. En in de Volkskrant uh, horen we de Volkskrant-redacteur... die de machinist te naar buiten zag komen van de stoptrein. Uh, die zei... Ik heb volgens mij een rood zijn geweest. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. Ook zijn onze gedachten bij de gewonden. En wensen we hen een spoedig herstel. Meldt de NS op de website. Ook is er te lezen dat het treinverkeer vanochtend weer volgens de dienstregeling rijdt. Alle stremmingen rondom Amsterdam na de aanrijding zijn opgeheven. Ook nog ander nieuws natuurlijk. Al-Arabiya-nieuws blikt, blikt met Noorse moslims terug op de eerste week van het proces tegen massamoordenaar Breivik. Hij is kwaadaardig, een robot, zegt Sihen Naidja... met trillende stem tegen de journalist van het Nieuwsblad. Bij alleen al het horen van zijn naam word ik bang... vervolgt de 42-jarige Algerijnse woonachtig in Noorwegen. In Nederland leidde de bankencrisis tot een parlementair onderzoek. Maar IJsland sleepte de toenmalige premier voor de rechter, schrijft RTL Nieuws op de site. Vandaag valt het vonnis in het proces tegen ex-premier Geir Hade. De 61-jarige politicus wordt ervan beschuldigd dat hij te weinig toezicht hield op de grote banken die eind 2008 failliet gingen. En nog een prachtige foto van een witte orka op de site van de BBC. reden, Russische wetenschappers zijn op zoek naar een volwassen witte orka met de naam Iceberg. Witte orka werd voor het eerst gezien in 2010 bij de komandorski eilanden En in het gebied zijn twee andere witte orka's bekend. Maar die zijn nog niet volwassen. Iceberg zal met zijn 16 jaar de eerste volwassen witte orka zijn. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk, na het journaal van 8 uur... schakelen wij uiteraard weer even met Den Haag. En als dit, kabinet, dit minderheidskabinet nog iets wil bereiken... dan heeft het natuurlijk de oppositie nodig. Daarom zo dadelijk. Alexander Pechtold van D66. Tot straks.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 Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining. Schrijf je nu in op luzacexamentraining.nl. Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives, mastering leadership.